9 uur na net wel met het nws journaal Op een groot deel van de snelwegen in de Randstad, Noord-Brabant en Limburg... gaat vanaf nu s'avonds en s'nachts de verlichting uit. Op de meeste wegen om 9 uur, op drukkere stukken om 11 uur... en om 5 uur gaan ze weer aan. De afgelopen drie maanden is de maatregel al ingevoerd... in het oosten, midden en noorden van het land. Op onveilige plaatsen blijven de lichten aan, zoals in tunnels en scherpe bochten. De Nederlandse Vereniging voor Slaap- en Waakonderzoek is bang voor onveilige situaties. Maar minister Schultz maakt zich geen zorgen. Het licht dooft alleen maar daar waar weinig wordt gereden. Rijkswaterstaat denkt met de maatregel elk jaar 35 miljoen euro te besparen. De Israëlische premier Netanyahu heeft zijn minister van Huisvesting Ariel teruggefloten. Ariel had op de radio kritiek geleverd op het besluit van de Amerikaanse president Obama om te wachten met een aanval op Syrië. Ariel noemde het onnodig om te wachten als er tienduizenden vrouwen en kinderen doelbewust worden gedood door het Syrische regime. Een uur na het radiointerview zei Netanyahu dat er geen ruimte is voor persoonlijke meningen en dat het kabinet met één mond spreekt. Hij riep zijn ministers op om geen onbezonnen kritiek te leveren op bondgenoot Amerika. De recordtransfer van voetballer Gareth Bale... van Tottenham Hotspur naar Real Madrid is rond. De Madriden betalen 100 miljoen euro voor de 24-jarige Bale. De International van Wales werd het afgelopen seizoen gekozen... tot beste speler van de Premier League. Real betaalde ook al het op één na hoogste transferbedrag. In 2009 ging 94 miljoen naar Manchester United voor Cristiano Ronaldo.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 Holland Doc Radio, Winfried Baiens. U en ik, we hebben het allemaal niet getroffen. Binnen een half uur zal ons Hollands ego flink wat tikken krijgen. Maar misschien is het ook al verfrissend en goed voor ons, wij de Nollanders, met de dikke nekken uit het land der veelpraters ons wordt vanavond de les gelezen door de Vlaamse maker... van een van de laatste genomineerden voor de NTR Radioprijs 2013. Zet u zich schap, dus. Daar gaat het niet alleen over vanavond om kwart voor tien. Ook exclusief materiaal van de legendarische zangeres Nina Simone. De NTR Radioprijs 2013. What is freedom? I'll tell you what freedom is to me. No fear. No fear. Uiteindelijk ontmoet ik daar Nina Simon en dat klikt meteen. Cupido richt zijn pijl, schiet. En mist zijn doel. Daar sta je dan. Een Nederlander. Vrijheid is een thema dat Nina heel haar leven lang wel bezig hield. En zo komt het dat ik me bijna neerleg bij mijn lot. Ik heb een Nederlands lief. Dat is dus wat komen gaat uh, het komende uur hier op Radio 1. Goedenavond, mijn naam is Winfried Baijens. De afgelopen weken hoorde hier in uh, Holland ook Radio al een hele reeks bijzondere radioproducties. Allemaal genomineerde inzendingen van de NTR Radioprijs 2013. Volgende week zaterdag, dan reiken we die prijs alweer voor de 22 e keer uit aan een radiomaker onder de 28 jaar uit Nederland of België. En wellicht gaat hij naar een van de twee dames die hier in de studio zitten. Uh, de ene dame is Annelies Moons uit Brussel. En uh, zij neemt het programma mee, The Slowest Show in the Universe. En daar hoor je net al wat stukjes van over de zangeres Nina Simone. Goedenavond. Hallo, hallo. En Ine Verhaert van de Erasmus Hogeschool Brussel. Rits, overigens jij ook natuurlijk. Uh, met Later Wordt Ik Nederlander. Goedenavond. Goedenavond. Uh, wederom, mag ik zeggen. Laten we de ja. koe gelijk bij de horens vatten. Het is jouw derde keer dat je al aan deze competitie meedoet. Ja beetje zielig, hè? Nou, eh, eh, eh, volhouders, je weet wat daarmee gebeurt, hè? Je weet maar nooit. Ja, we zullen zien. Nou, de vraag, ga je dit keer wel winnen? <laughs> Tuurlijk. Ja? Ja, absoluut. En waarom? Nee, ik heb, ik heb geen idee, natuurlijk. Ik heb, uh, ik heb veel andere mooie dingen gehoord. Zoals de uitzending van Annelies naast mij oh. oh, maar zoveel <laughs> liefde op zondagavond. En Annelies, wat denk jij? Gaat ze, gaat ze het halen dit keer? Je bent altijd, dat moeten we er even bij zeggen... voor de mensen die het vorig jaar niet meegekregen hebben... Inne werd elke keer zeer goed beoordeeld door de jury... maar net op het nippertje niet. Ja, ik, ik, Annelies, ik hoop, nu? Ik hoop dat ze gaat winnen. Want ik vind uh, als radio iets kan losmaken bij iemand... is dat het mooiste soort radio. En ik was daar straks in de auto nog eens aan het luisteren... en echt heel geconcentreerd. En ik heb luid op gelachen en ik heb zelfs gehuild. Maar... Echt waar, Ine, Kijk eens. Ik, ik heb het speciaal, ja, zie ik het u nu pas. Ik vond het echt heel mooi. Echt waar. Ja, even voor de Jullie kennen elkaar natuurlijk, komen van dezelfde studie. Eh, toch totaal verschillende producties die we gaan, uh, gaan horen van jullie allebei. Hoe komt dat? Goh, hoe komt dat? Um, in het rit uh, motiveren ze je wel om, om iets van, vanuit jezelf echt te maken. Of vanuit... Dat jullie radioopleidingen. Ja, ja, Ja, um, en ik denk ook, ja, het was voor een totaal ander vak en een totaal andere persoon. Dan, dan krijg je andere radio. Twee studiegenoten. We gaan naar de eerste studiegenoot. Uh, luistert u naar Ine, die de moeizame relatie tussen Belgen en Nederlanders onderzoekt. Aan de hand van haar relatie met Misha Kolen, een Nederlander, legt ze nogal wat pijnpunten bloot. Ze duikt in de geschiedenis van Nederland en België, praat met een Vlaamse in Nederland en dan de vuurdoop. Ze maakt Koninginnedag mee in Nederland. Een bijdrage dus van Ine Verhaard van de Erasmus Hogeschool Brussel Rits, opleiding Radio.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 die sms' die ik op een gegeven moment... Oh trouwens, ik ben uh, Nederlands, hopelijk is dat geen probleem. En toen heb ik nooit meer iets van de gehoord. Dus blijkbaar was het wel een probleem. Oh. Nee, er was Als er een, iemand een is die ik, duidelijk uh, niet leert van zijn fouten, dan ja, is het cupido zijn. wel. Maar goed, het is nu zo en ik moet ermee leven. Misha en ik zijn bijna één maand samen. Ik ga op zoek naar een zelfhulpboek en kom thuis met Waarom Belgen niet van voetbal houden en Nederlanders nooit het wereldkampioenschap winnen. Over de cultuurverschillen tussen Belgen en Nederlanders. De auteur is Evert van Dijk, een Nederlander die al meer dan 20 jaar bij zijn Vlaamse vrouw in België woont. Kijk, waar is het mogelijk? Voor ik het weet vragen, zit ik bij hem aan tafel. Ik herinner me dat ik een, een, een tijdje terug was uitgenodigd op de Nederlandse ambassade in Brussel. Om, uh, om daar deelgenoot te zijn van een debat over de verhoudingen België-Nederland. En er zaten 200 mensen in die zaal. En ik zei tegen die mensen: Kijk, luister eens. Uh, Geef mij eens drie, drie overeenkomsten. Tussen Belgen en Nederlands, dus Vlaamse en Nederlands, behalve de taal, vroeg ik. Maar niemand wist er eentje. Ik zei, oké, okay, ik zal het makkelijker maken. Ik zei, ik noem maar er twee. Niemand wist er eentje. Ik zei, ik zal het nog makkelijker maken. Noem maar maar één, behalve de taal. Niemand wist er eentje te noemen. En ik die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 Ik denk, als ik echt mezelf niet had ingehouden, uh, dat, ik, dat ik mezelf heel onpopulair had gemaakt. Ja, en waarom ligt het dan dat Nederlanders zo snel alles eruit klappen? Ja, dat zal iets historisch zijn, denk ik. Het, het is moeilijk te zeggen waar dat vandaan komt, maar het zit ingebed in onze cultuur.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 Ik denk dat er toch wel iets in mij uh... toch wel graag in Nederland is. denk, als ik zou moeten kiezen, dan zou dat toch Nederland zijn. Een rotonde. Een Rotonde. rotonde Honger is de beste saus. Honger maakt. Honger maakt. Chance Chance Een jekkerd. Een maloot. Nee, dat klonk echt totaal niet in Nederland. maloot. Maloot. maloot. Die o, je doet iets raars met de o. Maloot. Ja, o, dat zeggen we, zeggen gewoon maloot. Maloot. Ja. Een pintje pakken. Het volgende station is Houten. Station Houten.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 ja, dat is gewoon een heel andere cultuur. Maar de mensen nemen hier gewoon geen blad voor de mond. En wat in hun opkomt, dat zeggen ze gewoon tegen vreemden. En dat ja, zou een Vlaming nooit doen. Wij vinden het leven hier bijvoorbeeld ook extreem duur. En dan begrijp ik ook waarom de Nederlanders wat krenteriger worden. Uh, zo worden ze wel geschetst in, in de culturen. Maar uh, als ik kijk en vergelijk met vrienden en familie, wij betalen hier per maand.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 Ze, uh, Nederlanders kijken heel erg op naar België. Ze vinden dat wij bijvoorbeeld heel goed kunnen praten en uh, heel locatief zijn. Nou, uh, ik denk, ze, ze kleineren ons wel in moppen en grappen, maar ze, ze stellen ons echt wel op prijs. Dus eens ze jou leren kennen, dan, dan, uh, ja, dan wordt je hier echt wel gerespecteerd. Wat mij vooral nu tegenhoudt, dat is dat ik kinderen heb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 Thank mm -hmm. you.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 ja. verkoopt verkoop tattoos, nagellak, brillen, boa's en uh, vlaggetjes. Wat een marktje, hè? Klein marktje. Ik vind het een beetje chaotisch marktje. Vind je een nog leuker marktje? Ja? ja, fuck jou met je kleine marktje. Fuck jou met je kleine marktje.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 Veilig, lang, veilig, lang, <tied> <Ja>. <tied> beste Ineveraard. Wij waren allereerst dit liedje net vergeten. <tied> dit is een klein nationaal trauma wat je weer naar boven haalt. Ja. Dat ten eerste. Je doet mee aan een Nederlandse prijs. De NTR Radioprijs is een Nederlandse prijs. En je steekt toch nou, een aantal keren behoorlijk onder de gordel. Subtiel weliswaar, maar het doet af en toe pijn. Wil je nu zeggen dat ik naar buiten moet? Nou, dat niet, maar een je winstkansen, denk je. Oei. Ja. Zo heb ik daar nog niet over nagedacht. Nee, echt niet. Nee. Nee, nee. Je had een veiliger onderwerp kunnen kiezen natuurlijk. Ja, maar nochtans, de reacties die ik voorlopig heb gekregen... zijn positiever uit Nederlandse hoek dan uit Vlaamse hoek. Hoezo? Ik heb het idee dat het veel meer binnenkomt in Nederland, de boodschap, dan in Vlaanderen. Waarschijnlijk omdat het heel herkenbaar is. En omdat Nederlanders blij zijn dat een Vlaams het uiteindelijk toch wel opneemt voor en, de en, Nederlander. Waarom komt het dan bij de Vlaming niet aan? En wat zou er moeten aankomen wat jou betreft? Mijn grootste intentie, mijn voornaamste intentie was om mee te geven dat Vlamingen wel echt met een soort van groot vooroordeel zitten tegenover Nederlanders. Mm -hmm. um, en dat er andersom blijkbaar veel minder is. Maar er zijn heel veel Belgen die, die, die, ja, die gewoon niet echt de, die boodschap Maar de meeste dingen die je laat horen, die kloppen volgens mij ook wel. Ik voelde me wel voortdurend aangesproken, behalve dat verhaal over die klapramen, dat snapte ik niet helemaal. Maar goed, verder vond ik die vooroordelen, die, je, die, die zijn ook wel treffend, toch? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het effectief klopt. Uh, en ik denk dat iedere Vlaming ook wel weet dat, uh, dat wij inderdaad tegenover Nederlanders heel vaak... Oh, Nederlanders zijn een grote mond. Ik had het zelf ook totaal in de mate waarin ik het hier eh, heb nee. naar voren gebracht. Uh, ik heb het een beetje uitvergroot, allemaal. Maar het is gewoon wel zo. Het is echt dat Vlamingen niet zo positief staan tegenover Nederlanders. Annelies, jij bent uh, ook Vlaming. Voor ja. alle duidelijkheid. Ja, uh, Mochten mensen dat nog niet gehoord hebben, jij bent uh, natuurlijk hier ook voor jouw bijdrage. Maar uh, je hoort dit. Je hebt het al eerder gehoord, natuurlijk, deze bijdrage. Uh, prikkelde het jou op een of andere manier? Ja, eigenlijk wel. Maar om nu dat Ines zegt van ja, Belgen. Het komt niet helemaal aan of ze voelen zich zo... Ze willen het niet horen, ergens. Dat gevoel had ik niet. Ik had iets van, waarom doen die Vlamingen dat? Ik voelde, ik voelde mezelf geen Vlaming op, op dit moment. Of zo. Ook omdat mijn beste vriendin is ook een Nederlandse. En, ah. en uh, ik ken Misha ook heel goed. Dus ik, ik, heb, ik heb misschien dat, dat vooroordeel niet meer. Of, of misschien heb ik het nooit gehad, dat weet ik niet. Misha is, is uh, het vriendje van Ine. Die hebben we net net dus ook gehoord. Die fantastisch van Nederlands naar Vlaams kan <laughs> omschakelen overigens. Hoe is het met zijn identiteitscrisis? Hij valt behoorlijk mee. Van mij mag hij ook niet te veel Vlaams praten... omdat ik, omdat ik dat behoorlijk eng vind om te horen. Maar uh, hij heeft ook in Frankrijk gewoond en zo. Dus, dus met zijn identiteit gaat het behoorlijk goed. Ja, ja. En um, uh, jullie relatie was drie maanden oud toen je begon volgens mij met dit opnemen. Uh, houdt het dan stand tijdens zo'n productie? Ja, gelukkig wel. We zijn nog altijd gelukkig samen. Of heb je hem eigenlijk gebruikt en vervolgens afgemaakt? <laughs> dat had <dacht> hij. <laughs> hij. Hij dacht, oké, okay, nu is het voorbij nu dan gaat ze mij dumpen. <laughs> maar nee. Um, uh, uh, uh, uh, ja, je zet het natuurlijk een beetje aan. Het is, het is, uh, het is ook een vormkwestie. Uh, of is er net ook wel echt oprecht iets in dat je denkt... Kappen daar nou eens mee? Ja, ik heb, ik heb het vorm zo uitvergroot net om... Want ik denk dat veel Nederlanders niet eens doorhebben... dat dat zo sterk leeft in, uh, in Vlaanderen. Ah, dat, ja, dat, dat kan ik moeilijk uh, beantwoorden. Maar mij, ik, ik wou gewoon het uitvergroot brengen... omdat ik dacht dat het de enige manier was om Vlamingen mee te krijgen. Mm -hmm. Omdat het ze dan... Echt de uitvergrote versie horen. En als ik van het begin zelf zou zeggen... Oh, eigenlijk zijn we toch niet zo vriendelijk voor de Nederlanders. Ja, dat lijkt me niet zo interessant. Dus ik moest eerst meekrijgen om dan... Ja. Het om te de keren, denk ik. Het punt is gemaakt. Um, uh, jij uh, hebt elk jaar, uh, je doet al voor de derde keer mee, uh, gekozen voor een aparte vorm. Dit ook. Dit is, nou ja, als mensen naar Radio 1 luisteren, is dit ook weer een zeer afwijkende vorm van wat er hier op Radio 1 te horen is. Hoe omschrijf je dit zelf? Het ja, heeft bijna iets cabaretachtigs. Het is heel grappig. Uh, nou, sommige mensen die het gehoord hadden die zeiden: er ja, zit bijna iets sprookjesachtigs in uh, voor al oh. die geluidjes. Omschrijf het zelf. Waar, waar moeten we dit in stoppen? In welk hoekje? dat is moeilijk. Ik, ik zie het zelf als een, een, een soort van documentaire, maar meer dan een ego-document wel, van ja. waar ik er vanuit mijn eigen verhaal vertrek. Um, of het dan grappig is, daar kan ik zelf... Maar, maar ik bedoel meer, uh, laten we het even toepassen in, de, in, in de, het huidige mediabeeld. Waar zou je dit, uh, misschien weet jij dat beter, Annelies, hoe zou je dit nou uh, kunnen plaatsen ergens? Waar zou je dit kunnen uitzinnen? Of moet, wordt, wat is dit eigenlijk? Het is gewoon leuk. Ik ja. vind dat iets dat, dat, dat we missen. Um, documentaire op radio, dan denkt iedereen aan heel lange, zware, uitgebreide dingen waar je niet mee kan lachen. En, en ik vind dit net een vorm die, die nu ook jonge mensen uh, misschien nog meer gaat aanspreken, omdat het net... Het heeft iets heel catchy en het heeft hm. iets heel hip, vind ik. En dan, uh, met name in de toekomst online bijvoorbeeld, is dat een plek waar je dat soort dingen veel meer kan doen? Ja, dat valt maar af te wachten natuurlijk, want tegenwoordig gaat alles zo snel. Daar kan Annelies straks ja, over ja, vertellen. Ja, daar ja. hebben het zo meteen over. Ja. Ik ga nog eventjes zeggen, want de andere mensen die geluisterd hebben, die, die zeggen natuurlijk... Hé, hey, dit wil ik steunen, dat kan. Volgende week, zaterdag om kwart over zes, dan horen we hier op Radio 1 wie er gaat winnen. De NTR Radioprijs 2013. De Jury met journalistieke kopstukken uit Nederland en België. Die buigen zich daar op dit moment over. En er is ook een publieksprijs, niet belangrijk... Onbelangrijk bedoel ik om te zeggen. <laughs> het stemmen is heel makkelijk. Daarvoor moet je gewoon naar de Facebookpagina van de NTR Radioprijs. De link en alle bijdragen vindt u op ntr.nl slash radioprijs. En ik heb net even gecheckt. Op dit moment staat Nelke Arnoud met Paps Platen. Dat is een bijdrage uit Tilburg. Nog steeds aan de leiding met 213 stemmen. Dat zijn dus allemaal likes op Facebook. En Ine, je hebt er 126 verzameld, zie ik. En Annelies, je staat op 2 met ja. 147. Ja, het is toch een achterstand, hè? Ja? Oh, kijk, dat is uh, zo'n uh, 70 stemmen. Dat moet het doen zijn. Ja, misschien na vandaag. na vandaag. Ga campagne voeren, zou ik zeggen. <laughs> um, wij gaan ons nu ook onderdompelen in de wereld van Nina Simone. En we gaan luisteren naar The Slowest Show in the Universe. Annelies heeft een programma gemaakt waarbij ze reageert... op de snelheid van de moderne media in deze tijd. Alles gaat snel, alles moet kort. Annelies Moons van de Erasmus Hogeschool Brussel Rits... die experimenteert met het andere uiterste in The Slowest Show.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 In dat filmpje, dat een hit is op YouTube, wordt haar gevraagd What is freedom? En haar antwoord is legendarisch en typerend. Well, what's freedom? That's what's what freedom I'm, mean? Yeah. Same thing is to you, you tell me. No, you tell me. <laughs> <laughs> oh, no, no. <laughs> Because I've the talking for such It's a long time. It's just a feeling. It's just a feeling.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 een speciale opname van Nina Simone met Salomon Burke die voor zijn doen... want dat is niet een zeer onbescheiden zanger geweest... Uh, maar voor zijn doen zich zeer bescheiden opstelt... Um, met natuurlijk I wish I knew how it would feel to be free. Um, Solomon Burke uh, kreeg ook even een flinke... dat zit niet nu in deze documentaire, maar kreeg nog een flinke knauw hè, eigenlijk van Nina Simone voordat hij het podium opkwam om het samen uit te voeren. Ja, hij, mo hij mocht zijn ding eigenlijk niet doen. Uh, zij, zij was de baas op het podium. Dat is heel ja. duidelijk op de beelden. Ja. Um, the slowest show in the universe. Daar luisterden we naar. En oh, ironie... Um, nou ja, vertel het zelf maar eventjes. Het duurt eigenlijk nog ongeveer een kwartier langer. Ja, ja, ja. het is een zeer uitvoerig verhaal. En prachtig en zeer de moeite waard om helemaal te luisteren. Maar het feit is dat wij een uur hier op Radio 1 hebben. En uh, jij uh, helaas um, uh, de pineut bent. En we in jouw uh, programma hebben moeten knippen. Maar ik denk dat dit goed werkt als een teaser. Ga voor de volledige bijdrage naar ntr.nl slash radioprijs. En via Facebook. En stem dan gelijk ook eventjes ja. uh, als je het mooie, mooie documentaire vindt. Dat gevoel, hè? Uh, vrijheid, daar gaat het de hele tijd over. Laten we gelijk even de diepte ingaan. Heb je het ooit gevoeld zelf? Nee. Nee, helemaal niet. Want dat moet jou aan het denken hebben gezet. Ja, uh, ik, ik, het is een, een concept waar ik heel lang zelf nog steeds eigenlijk mee bezig ben geweest. Um, vooral vrijheid van verwachtingen dan. Ik ben iemand die heel snel uh, dingen wil doen voor iemand anders. En, en daar dan ook heel blij mee ben. Maar die, die vraag of ik die dingen dan doe voor mezelf, omdat ik er blij van word... Of of voor iemand anders. Ik vind ja. dat een heel moeilijk gevoel. Want uh, kan het wel, zeg ik dan eventjes. Nina kon dat, denk ik. Ja, denk ja, je? Ja, ik denk het wel. Maar ze heeft het niet makkelijk gehad in haar leven. Nee, helemaal niet. Ze heeft het niet. zelfs... Heel, dus, aan het eind ging het Meen ook luk. niet meer zo goed met haar. Nee. Dus misschien is die vrijheid ook niet zo gezond. Hm. Goh, ja, misschien niet. Um, ik, ik denk ook dat ja, je hebt altijd mensen die dingen van je verwachten dus je kan alleen maar, het is een soort into the wild uh, Alexander Supertramp verhalen, je kan alleen maar vrij zijn als je niemand hebt die om je geeft en die, die iets van je kan verwachten en de moment dat iemand jou graag ziet verwacht die dingen van jou, want dan zie je hem of haar ook graag voor jouw opleiding werd verwacht dat jij iets deed... met een, een vrije vorm in ieder geval. Die vrijheid mocht jij nemen. Je wilde eigenlijk nog veel verder gaan. En dit is dan bijna een uur over één liedje. Ja. Uh, wat natuurlijk op de huidige radio nooit gebeurt. Jij wilde het nog extremer trekken eigenlijk. Ja, we kregen de opdracht om uh, ons ideale cultuurprogramma te maken. Dus ging ik nadenken. En ik wou het iets heel traag. En mijn origineel idee was een zender... die één jaar lang rond één artiest zou werken. Wel heel uitgebreid met ook coverversies... en mensen die erdoor geïnspireerd waren. En heel, heel breed. Maar wel één jaar... Rond één artiest. En één programma zou dan één nummer inhouden. Uh, zijn er met coverversies, liveversies. Wat, wat er ook uh, was. Dat is nogal wat. Ja, het was praktisch misschien. En een pittig contrast <laughs> met wat wij uh, op de huidige radio horen. Op, uh, in Nederland, de 3FM, jullie studio op Brussel, et cetera, et cetera. Um, zitten hier tweeën. Want jullie zaten net tijdens de bijdrage hierover te discussiëren. Dat jullie allebei dit eigenlijk wel zouden willen. Slow media, noemen we het maar eventjes, langzaam veel tijd nemen. Zitten hier twee oude zielen of zijn jullie uh, vertegenwoordiging van een stroming in de moderne generatie die ook weer traag wil? Ik denk dat dat heel erg aan het keren is, dat dat wel over het algemeen in onze generatie begint op te komen. Ja. Die, die nood naar... Uh, ja. Verlangen aan rust. En, uh, is dat echt zo? Ja, ik denk dat het ook voor een deel wel een beetje nostalgie is hoor. Zie maar uh, de opmars van vinylplaten weer. En, en deze week nog de cassette die 50 jaar bestond en iedereen die daar foto's begon te Instagrammen. Um, maar ik, ik denk ook dat het, het is een heel bewuste keuze is. Ik denk wij vinden snelle radio best oké okay, hoor. Ik, ik luister daar ook naar. Mm -hmm. Maar als je bewust naar de radio wil luisteren, bij mij is dat dan in de auto of, of thuis echt liggen en luisteren. Dan wil ik echt luisteren. Dan wil ik niet. Ja. Het hm? mag niet te makkelijk zijn dan of zo. Ja, je preekt hier voor eigen parochie natuurlijk een beetje. Maar goed, dus ik kan je alleen maar gelijk geven. Um, uh, het is uh, mooie timing. Ook in de documentaire gaat het uitgebreid over Martin Luther King. Uh, dat hebben we er dus helaas niet kunnen laten horen. Maar dat hoor je op ntr.nl slash radioprijs. Uh, 50 jaar na de March on Washington. Het was deze week natuurlijk zeer actueel. Hij, of hij zij, Nina Simone, vond Martin Luther King... maar een beetje een softie eigenlijk, hè? Zij zou net nog iets harder um, gegaan zijn. Maar ze respecteerden hem enorm... Uh, ze heeft er ook een nummer over geschreven. Dat zit ook in het programma. Dat kunnen de mensen ook zeker Heel horen. Heel goed. Ultimate teaser. Um, aan jullie de vraag. Het misverkiezingsmoment. Stel dat je wint, Ine. Wat ga je dan doen? Uh, uh, <lacht> Geen idee. Nee, ik heb, nee, absoluut er er niet. niet over na, wat bedoel je dan op radiovlak? Like, op, op... Ja, in het algemeen. Ik heb daar uh, nu nog niet in idee van. En ik vind het er absoluut niet erg. Ja, jij, jij gelooft er niet in. Dat, dat, dat, maar dat, dat heeft, toch heeft, niks, in, heeft daar niks mee okay, te maken. Oké, okay. Annelies, jij... <lacht> Ik ga naar Berlijn dan, want dat is de prijs die, die ik dan hopelijk wens te winnen. Ja, ja, dan kunnen jullie naar het uh, groot festival daar, Radio, documentaire festival. Um, nogmaals, iedereen naar ntr.nl slash radioprijs stemmen. Kies de favoriete documentaire. Volgende week zaterdag om kwart over zes tot zeven uur... is de prijsuitreiking live hier op Radio 1 te horen. En uh, dan zondag weer een normale Holland Doc Radio. En dan gaat het over de Duitse verkiezingen. En dan is hier Vincent Bijlo. Dames, dank voor uw komst. de gedaan. En voor ja. succes. En tot volgende week. Hier NMS Langs de Lijn met Robert Meder. Fijne avond. Ik kwam bij een dokter. En ik vroeg aan die uh, dokter... Zou u mij uh, rustig willen uitleggen wat het onderzoek inhoudt? Want ik heb autisme en ik hou van duidelijkheid. Toen keek de dokter me aan